Morgen krijgt de aarde te maken met een zonnestorm die navigatiesystemen in de war kan sturen. Maandag was er een grote vlam op de zon en de wolk met magnetische deeltjes die daarbij vrijkwam, bereikt de aarde morgen. Die deeltjes kunnen de werking van bijvoorbeeld navigatiesystemen en mobiele telefoons verstoren. Landen dicht bij de Noord- en Zuidpool lopen morgen de grootste kans op storingen.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 Het weer. Vanavond is het bijna overal helder. Vannacht mist en temperaturen rond het vriespunt. Morgen begint grijs, maar in de loop van de ochtend zonniger. Het wordt s middags 3 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 2 over 9. Vandaag is in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam het hoger beroep tegen Dino Sorel van start gegaan. Hij wordt door sommigen gezien als de baas van Holleder, een nogal grote jongen dus. En Floortje Dessing heeft het in een reisrubriek over verlaten spooksteden, um, onder andere over Tsjernobyl. Waar het heel mooi is. Daar kan je naartoe. En we volgen voor je het VARA-TV-debat dat nu een half uurtje bezig is. Met onder andere Job Cohen, Jolanda Sap, Alexander Pechtold en Luc Hermans. En daar hoor je straks een, een overzicht van. En natuurlijk voetbal. Niet onbelangrijk. We gaan eerst naar Ragnar Niemeijer. Daar hadden we net geen tijd meer voor. Sorry Ragnar. Kan gebeuren. Het is een kwartiertje aan de gang allemaal in Rome. Het staat nog 0-0 in deze wedstrijd. En... Het is nog geen groot spektakel, er begint inmiddels wat meer tempo in te komen. We hebben met name wat momenten gezien aan de kant van de Oekraïners van Shakhtar Donetsk. Een gevaarlijke vrije trap, een minuut of vijf geleden zal het geweest zijn van Serna, de aanvoerder. En die bal werd gepakt door doelman Doni. De afstand was 20 meter ballig, wat links voor de keeper, net buiten het strafschopgebied. dus. Maar uh, Roma inmiddels met wat langer balbezit, zo op de helft van de Oekraïners balbezit aan de rechterkant. Kan er ook een voorzet komen? Ja. Achterin het zoeken naar een aanvaller. Die wordt ook gevonden. Aan de andere kant uh, moet je me een aanvaller noemen. Het is Riese, namelijk de linker verdediger die mee naar voren is gegaan. En schiet de bal naast. Het blijft 0-0 dus. En dan naar Frank Wilaert, die uh, volgt Arsenal Barcelona. Al een dikke kwartier. Het is nog 0-0. En Van Persie had al een kans gemist voor Arsenal. Nu heeft Messi dat inmiddels ook gedaan tijdens het journaal voor Barcelona. Schitterende combinatie tussen Villa en Messi. Tussen de twee centrale verdedigers van Arsenal. Doorsloopt en zo richting Czesny. Kon doorlopen de doelman van Arsenal. Maar de bal over de doelman heen. Voorlangs de goal van Arsenal schoot. Hij had zijn eerste doelpunt in Londen dus kunnen maken. Maar Messi miste ook zijn eerste mogelijkheid. Net als van Persie, heerlijke ploegen om naar te kijken als ze allebei een balbezit zijn. Kortom, altijd een leuke wedstrijd. 20 minuutjes, bijna onderweg. 0-0. Ook okay, heerlijk om naar te kijken. Lukikings! <laughs> uh, nummer 5 van de top 5: cruisen we door naar de christelijke badplaats Urk. Nu heeft de gemeente een plan. De gemeente zegt uh, uh, vanaf 3 maart mag, mag er geen uh, drugs meer gebruikt worden in de openbare ruimte, mag niet meer gebloot worden. Ja. En jongeren worden meteen weggestuurd en alles wordt in beslag genomen en krijgen een boete. Ja. Wordt niet meer gedoogd? Wat ja. vindt u daarvan? Goed zo. Ja, want dat zijn de plannen. Zero Tolerance in Urk. Ook al gebeurt er geen rol, want de gemeente in Urk wil het gebruik en bezit van softdrugs op straat toch gaan verbieden. Zijn er veel jongeren in Urk die overlast veroorzaken? Nee, zeker niet. Nee? Die heb je Burk niet. Ja, die heb je in Urk niet. Maar toch ziet ook deze nee, op Urk in, het is toch een eiland. <laughs> was toch een eiland? Ja, nou, was, precies. Verleden tijd. <laughs> Goed. Goed. Goed. De, deze Rino ziet dat no-tolerance-beleid wel zitten. Geen drugs op Urk, allemaal weg. Ja, nou, dat vind ik een goede zaak. Ja? Ja. Het is ook bedoeld om overlast uh, te voorkomen hè? van jongeren ja, die door, hangen. Door, door alcohol en drugs. Daar krijg je overlast van. Ja. Dan kunnen de mensen hun verstand meer gebruiken. Precies. Ja. En uh, hier in het winkelcentrum is daar veel overlast van jongeren? Nou, ik kom er niet zo vaak. Het dus is toevallig nou mijn vrouw even boodschappen gaat doen... omdat ik een goed humeur heb. Anders blijft niet, hij thuis. Anders blijft hij thuis. En anders blijft thuis. Precies, een echte Urkani doet geen boodschappen... en ze ocht <lacht> al helemaal niet voor overlast. Ik zie het niet veel. Er nee. Nee. Nee. is eigenlijk helemaal geen probleem in Urk als ik het anders hoor. Nou, als, als ik eens zo hoor, of als ik eens zie als Urke, dan zie ik geen problemen daarmee. Ja, ja. Ik vraag het ook nog even aan jou. Heb je vrienden die drugs gebruiken? Nee, helemaal niet. Nee, je ziet het niet, je hoort het niet, je ruikt het niet. Gelukkig niet. Alle Urkoes zijn allemaal mega lief. Dat is de conclusie. Mag ik jullie even iets vragen? Blouwen jullie wel eens? Nee, nooit. Nee. Ken je ook mensen die blouwen? Nee, helemaal niet. Nee, ik uh, kom hier voor de gezelligheid. Ja, en als <laughs> blouwen iets niet is, dan is het wel gezellig. Niks aan het handje van God dus. Maar toch ziet het college van BMW overal nee, problemen. Eh, 3 maart is het jointje dat niemand rookte verboden. Op vier dan de protestacties in het openbaar vervoer. Na Amsterdam en Den Haag werd het stokje vandaag... op een spetterende manier overgegeven aan Rotterdam. Nee, er is een groep uit Den Haag gekomen, de kaderleden van de HTM. En die hebben dat op gepaste wijze laten zien... door wat slingers de lucht in te schieten. Nou, feest dus. Lekker wat slingers de lucht in geschoten, Hartstikke leuk. Alleen dan zonder extra, maar met minder vervoer. Maar een feest, dat werd het. Het GVW Amsterdam zijn nu ook gearriveerd met een bus, zo te zien. Uh, wat... Uh... Uh, zijn de lijnen. Uh, de gezelligheid uh, gaat hier goed van start. Ik vraag even of hij wat zachter kan. Want we zijn immers in met een interview bezig. Ja, precies. Doortas het mensen dit niet moeilijk doen, gewoon even stoppen met staken, want anders hoor ik je niet. Wat zijn de lijnen die uitvallen? Kom, we gaan even tegen de DJ zeggen. Mag hij een beetje zachter? Hij is al zachter, we lopen gewoon een stukje verder weg. Ja, en dan wordt het eindelijk rustig en kan de vraag dus gesteld worden. Welke lijnen vallen uit? Nou, vraag je maar heel veel. Uh, ieder geval vier buslijnen op Zuid en vier buslijnen op Noord. Onder andere op Zuid 76 70, op Noord uh, 54 als ik goed heb. Ieder geval tram, uh, lijn 4 lijn 20. We verwijzen wel naar de site, dat lijkt me beter. Oké, okay, stemming zit er lekker in. Zijn dus even een stukje verderop kijken. Ach, en daar zijn de mensen aan het staken en foldertjes aan het uitdelen. Ja, jullie stonden lekker uh, met z'n vieren de handen in de zakken te wachten. Want ja, jullie hebben nu niks te doen. Nee, Ja, maar ja, dat, uh, het is nog niet zo druk hier zo. Maar ja, uh, we hopen toch de mensen te kunnen informeren... Met, uh, de, over de acties die wij uh, voeren om uh, ja, met allemaal folders... en dat soort dingen om uh, hier uh, toch de mensen te informeren wat er gaat gebeuren. Oké, okay, blijf <laughs> blijf ademhalen, alles komt goed. En wat vertel je dan allemaal tegen die mensen eigenlijk? En hoe gaat u dat nou doen? Nou ja, wij delen de folders uit en vertellen de mensen waarom... maar doe nou net eens alsof dit spontaan is. Nou ja. Ja, kom op jongen. Even een beetje method acten. Als mevrouw een folder overhandigt, dan vertel ik waarom wij deze actie voeren. En Het lukt hem niet. Het lukt hem gewoon niet om die mevrouw aan te spreken. Doe nou eens een beetje leuk mee, man. Nog een keer. Beste mevrouw. Beste mevrouw, mag ik u deze folder aanbieden? Uh, wij uh, zijn met een actie bezig omdat wij tegen de bezuinigingen zijn van, uh, van de regering. Ja, oh, het is eruit. Morgen, dan rijden gelukkig voor de verslaggever en ook voor deze folderuitdeler... alle bussen en trams weer normaal. We gaan door met nummer drie, daar staat Heineken. Met Heineken gaat het heel goed. We hebben vanmorgen net onze resultaten over het afgelopen jaar bekendgemaakt... Uh, met een sterke winstgroei. Nou, kijk aan, meer winst, dat klinkt allemaal mooi. Goede cijfers voor Heineken dus. Dat wordt een mooie zomer. Het wordt voor Heineken ook gewoon duurder om een biertje te maken. Dus ja, uh, het, uh, iemand moet daarvoor gaan uh, betalen. En Heineken heeft aangegeven dat ze het uh, gaan doorbrekenen aan de consument. Dus het, uh, het biertje wordt duurder. Damn dan. Bijzonder nieuws op die plek. 300 rechten in Maastricht... krijgen allemaal een 8 voor hun tentamenvaardigheidstraining. De docent is namelijk boos... omdat een groepje studenten bij datzelfde fra tentamen fraudeerden. En ze worden niet gestraft. Uit onvrede over het besluit van de examencommissie... gooide de universitair hoofddocent de kont tegen de krip. En gaf hij alle 300 studenten de maximale score voor het werkstuk tot ongenoegen van het bestuur. Ja, want die is een beetje pissig, want ze vinden dat de docent... wel heel erg emo reageerde. Ik denk dat hij uh, uh, wat gematigder had moeten reageren. Maar het protest is al gedaan en omdat de studenten... hun punt inmiddels hebben gekregen, wordt dat vak niet overgedaan. En tenslotte dan nog de nummer één. dat is de situatie in het Midden-Oosten. Op veel plekken is het onrustig, bijvoorbeeld in Iran. En ondertussen begint Egypte het normale leven weer een beetje op gang te komen. Vliegmaatschappij Transavia gaat ook weer vliegen naar het land. We konden vaststellen dat het... Uh wel heel rustig was, maar wel helemaal klaar om het rustig te ontvangen. En dat was in Oergada aan de Rode Zee. Het natuurlijk wel zo dat de Rode Zee en de badplaatsen rond de Rode Zee... sowieso de afgelopen weken niet het brandpunt waren van de omwenteling in Egypte. In het begin deze week werd het reisadvies voor Egypte al versoepeld. In Iran, ik zei het al, gaan steeds meer demonstranten de straat op. We weten wat hun uh, wat te wachten staat. Er zijn uh, twee studenten omgekomen de afgelopen twee dagen bij die demonstraties. Dus uh, mensen weten wat de prijs daarvoor is om de straat op te gaan. Maar ja, dit is natuurlijk het uh, vervolg wat uh, anderhalf jaar uh, geleden begonnen is. Ja, En dat was het voor vandaag. Morgen dan is er geen ranking de nieuws, maar vrijdag dan weer wel. Leuk, dankjewel. You came over like a midnight appetite. Nobody believes me now. Frank Bielaert is wel belangrijker dan muziek. Ja, 0-1 Barcelona, aanval dwars door het midden. Eerlijk gezegd dacht ik dat Via buitenspel stond. Maar daar dacht het scheidsrechters, uh, uh, vijftal heel anders over. Via mocht dwars door het midden steken. En zo doorlopen richting de goal van Arsenal. En de bal binnenschuiven. Een aanval uit het boekje zou je kunnen zeggen. Keurige steekpaas van Xavi. Inderdaad geen buitenspel. Het is randje, maar net geen buitenspel. Via dus 0-1 Barcelona tegen Arsenal. I'm only me jij wil ook ja, en we spelen nog geen half uur. Het is de goal van Perrotta voor Roma. De ploeg die dus thuis speelt en scoort. Een voorzet vanaf de linkerkant. Een kopbal bij de tweede paal. Er zit nog een voetje aan. De doelman zit er in ieder geval niet aan. Piatov en dus leidende Romeinen in eigen huis tegen de Oekraïners. Het gaat heel hard, want het zal een minuut zijn, denk ik, dat Roma de leiding heeft in deze wedstrijd. We zitten nog niet eens op het half uur als er een aanval is van de Oekraïners aan de linkerkant van het veld. De bal wordt afgeslagen en dan komt hij een meter buiten het strafschopgebied recht voor het doel van keeper Doni terecht. Dan is de inzet van Jatsom, wordt de bal van richting veranderd, denk ik door de Rossi. En wordt de doelman van de Romeinen gepasseerd en is het in Rome weer 1-1. Toch wel een leuke wedstrijd, hè? Zo zie je maar. Ja, uh, ja, maar denk je dat je mijn stomste wedstrijd. Nee, dat werd mij aangepraat <laughs> door jullie. Oh nee. Zo was het. <laughs> maar je zou het enthousiast brengen en dat doe je toch leuk. Oké, okay, nou, nou geef het door. Tot straks, hè? Um, ja, nou je hoorde net een nummer, tenminste half. Dat was Milo, one of It. BNN Today. Zo meteen heb ik het met Floortje Dessing over spooksteden. Sommige steden zijn helemaal verlaten en Floortje houdt daar enorm van, zoals Tsjernobyl. Floortje was daar, het schijnt prachtig te zijn. En Dino Sorel, die zou de baas van Holleder zijn, zeggen sommigen. En vandaag is het hoog beroep tegen hem van start gegaan in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. Ja, het is woensdag en uh, dat betekent natuurlijk reizen en dat betekent dan natuurlijk Floortje Dessing. Goedenavond. Goedenavond. Um, we hebben het over uh, een, uh, ja, een apart fenomeen, spooksteden. Ja. Dorpen of, of steden waar ooit mensen wonen, maar nu helemaal niet meer. Ja, een van mijn persoonlijke favorieten als het gaat om uh, reisbestemmingen. Ja, serieus? Ja, ik heb iets met, met desolate plekken waar ooit leven is geweest en... Ja. Die nu stil zijn gevallen. En dat vind ik zoiets magisch hebben. Nee, je bent kennelijk niet de enige, want je kan daar dus ook reizen naar boeken of boeken. Of niet. je kan dat dan opnemen, natuurlijk, in je reis. Ja, ja, Er zijn uh, meer mensen die die afwijking hebben, <laughs> ja. net als ik. Die dat dus uh, prachtig vinden om, om zoiets te bezoeken. Ik heb zelf uh, voor de reisprogramma's van het afgelopen jaar heb ik een paar van dit soort dingen bezocht. Er zijn er niet zo heel veel wereldwijd. Uh, vaak mijn stadjes zijn vaak uh, verlaten uh, uh, stadjes, dus. Ja? bijvoorbeeld in Alaska heb ik wel eens zo... heb ik een aantal van dit soort verlaten mijndorpjes bezocht... die dan helemaal overwoekerd zijn. Ik ben net in Spitsberg geweest, ook een, een mijnstadje bezocht. Maar was überhaupt uh, toch geen hond in Spitsberg? Ja, daar oh. wel iets van... Uh, ik dacht uit mijn hoofd, want dat heb ik net gedaan... maar een uh, mannetje van uh, okay, toch. Maar die nog, hebben echt nou. een moderne stad. En, uh, maar ja. je hebt daar ook nog allemaal uh, kleine Russische nederzettingen waar ooit mensen, nou, tot, tot 10, 20 jaar geleden nog uh, woonden... en uh, uh, ja, ijzererts, geloof ik, wonnen... Um, en wat ik een van de mooiste voorbeelden ooit vond, dat was in uh, Namibië. Dat uh, uh -huh. is de, de spookstad Koolmanskop. Dat is een oude stad die is gebouwd door de Duitsers in de twintig jaren... om voor de diamantmijnwinning. dus ja. ze waren daarvoor om dia diamanten te, te winnen. En uh, in 1956 hebben ze die stad weer verlaten. Maar je moet je voorstellen, dat zijn van die prachtige oude gebouwen... zoals je ze bij ons in Wassenaar en Den Haag... weet je, Of niet, van die Echte stadige villa's, villa's en, die dan in de woestijn staan... En die zijn iets van 30 jaar bewoond. Totdat de diamanten op waren. En die zijn gewoon van de een op de andere dag. zijn ze allemaal verlaten. En daar is al het zand van de woestijn. is daar naar binnen gewaaid. Ja, ja. Dus mocht je achter je computer zitten. onthoud dat. Uh, Google het een keer. Koolmanskop. Is een van de mooiste spookstadjes. die ik ooit gezien heb. Maar wordt dat dan niet uh, afgebroken op een dag? Of, of... Het is het te duur vaak? Ja, ja. want uh, ik heb ook bijvoorbeeld Amsterdam Eiland bezocht. Een van de meest geïsoleerde eilanden op aarde. Dat ligt tussen Afrika en Australië in. Ja. Uh, als je daarheen gaat, kom je ook nog op, uh, op Kerguelen. Dat is ook een uh, Franse eilandenarchipel, Heel afgelegen. Ook daar heb je weer oude uh, dorpjes waar ooit walvisvaarders woonden. Maar ze kunnen het gewoon niet weghalen. Omdat het veel te duur is om het af te breken en met grote schepen af te voeren. Ja. En het wordt ook heel vaak, uh, in het geval van Spitsbergen bijvoorbeeld... wordt het cultureel erfgoed. Want ze zeggen, dit is een stukje geschiedenis, dat mag je niet afbreken. Ja. En dat is met Kolmanskop in Namibië net zo. Dat willen ze gewoon laten staan. Dat vinden ze veel te mooi. Nog eentje waar jij geweest bent, wat ik dan ook heel intrigerend vind, Tjernobyl. Ja. Um, nou, wanneer was de ramp? Tjernobyl ja, was in 1984. Uh, maar we hebben een specialist aan de telefoon, die kan het ons uh, waarschijnlijk wel vertellen. Die weet het beter, ja. Maurits Bouwman, goedenavond. Goedenavond, dames. Van sovjetreizen.nl. Kijk, dat vloortje er nou geweest vind ik niet zo heel raar, want die heeft wel meer gezien ter wereld. Maar jij organiseert reizen naar Tjernobyl. Ja, wij ja. bieden vanuit Kiev, uh, ja, noem het een, uh, een dagexcursie, vrij... Uh, vrij extreem uh, tijdens je vakantie. Maar uh, ja, er zijn zo mensen die zo's uh, die tijdens hun reis toch, uh, toch willen ondernemen. Iets anders dan uh, ja, de, de gewone bewandelde paden. Ja, Maurits, wanneer was de ramp? Was het nou 84? 84? Als ik het goed heb, 1986. Je bent het ook niet maar zeker, Maurits. 1986, okay. april. Even, even voordat ik bij jou kom, Maurits, waarom wilde jij daar naartoe, Floortje? Want ik vind, het, is toch, ja, het blijft luguber, vind ik. Um, ik wilde er naartoe, wij, wij waren een lange reis aan het maken van Nederland naar Bhutan. Uh, en wij wilden er naartoe om het, uh, ja, omdat ik ben ermee opgegroeid. Ik was kind toen het gebeurde. En het is altijd in mijn gedachten gebleven. Ik hoorde ook dat je er naartoe kon. En ik wilde het laten zien aan de buitenwereld. Uh, aan Nederland dus. Om, mm. om, om, dat het eigenlijk een hele bizarre plek is. Omdat er dus weer heel veel natuur is. Er lopen heel veel dieren rond. Uh, je kan er dus gewoon naartoe. Je kan het zien. En je kan met eigen ogen zien uh, wat, wat het kan aanrichten. Zo'n grote ramp. Het is, heel, het is een hele rare contradictie als je daar bent. Want wat zie je dan nu als je daar bent? Nou, Je ziet uh, um, uh, een stad die verlaat is. Van de een op de andere dag. maar echt... Het eten zo je nog op tafel staat. Beetje een pompeo Ja, absoluut. Ja. Helemaal overwoekerd. En dan zie je dus hoe een stad eruit ziet... Uh, als er 20, 25 jaar niks aan gebeurt. En voor mij vind ik het... Ik wil dat laten zien om, om uh, te laten zien... waar de mens eigenlijk toe in staat is. Weet je, we zeggen al, we voelen ons oppermachtig. Ja. ja, moet kunnen. Geen probleem, weet je wel. We kunnen wel veilig doen. Maar je, in zo'n stad zie je wat er gebeurt... als we het niet meer in controle ja. hebben. Maurits... Wat, ja. Voor mij klinkt het namelijk toch een beetje... hoe intrigerend het ook is. Het is toch een beetje ramptoerisme. Ja, het, natuurlijk de mensen die er naartoe gaan... Uh, ja, die staan wel open om iets extremers te ondernemen dan gebruikelijk. Uh, ramptoerisme, ja, ik ben er zelf ook naartoe geweest. En mijn insteek was natuurlijk toch, hè, wat Floortje ook zei... die impact wat het heeft gehad, niet alleen in Oekraïne... maar gewoon hè, heel Europa en een groot gedeelte van de wereld... waar de mensheid toe in staat is. Ja. En, die beleving die je daar hebt, je bezoekt een zwembad waar je ze nog hoort spelen. Mm -hmm. Een kinderopvang waar de bedjes nog gewoon staan te wachten op de kinderen. Een supermarkt waar je de vriescellen nog ziet staan. Een kermis opgebouwd, hè? iets vrolijks, steeds ja. nooit mogen draaien. Dus tuurlijk, het zijn mensen die, ja, iets anders ja. dan anders, ja. maar zeker, uh, nee. ja, zeer, zeker interessante bestemming. Is het eigenlijk uh, uh, gevaarlijk om er naartoe te gaan? Of kan je daar gewoon rondwandelen? Uh, nou ja, in zoverre, uh, je hebt natuurlijk constant een gids bij je, die kent mm -hmm. het gebied. Je hebt een geigerteller mee, dus je, je blijft wel binnen de perken wat straling betreft. Het verschilt J ook een beetje qua plaats. Je, hebt een uh, eigen, een, je krijgt een eigen teller? Ja, die ja die je gidsen, krijgt een die. eigen geigerteller. Oh, dus okay. het is ook grappig om te zien als je bijvoorbeeld op het asfalt loopt en je meet het asfalt, ja. dat de straling op het asfalt veel minder is als bijvoorbeeld hè, in de berm, in, de, in het gras. Of hè, mos heeft een eigenschap van straling goed op te nemen. Dus als je dat meet, dan zie je echt de verschillen. Dus ook binnen dat gebied heb je ook weer... Dus je mag, ja. mag alleen maar op de weg lopen, begrijp ik? Niet op ja, je mag niet op die kleine poeletjes waar water en kleine yeah. mosjes, daar mag je niet lopen. Wat ik wel even wil zeggen, wij zijn de, bij de centrale zelf, bij de, waar het allemaal gebeurd is. En ik was echt ook doodsbang, want het is toch een heel raar gedacht dat je daar bent. En daar zat gewoon een mannetje op een bankje, die zat daar gewoon, die, die hield te wachten. Dan zal die daar geen dagen achter elkaar zitten, maar het feit dat daar dus wel mensen werken. Ja. En wat ook Want, weinig mensen weten, is dat tot 1992 heeft een kernreactor... die naast Tsjernobyl lag, is nog gewoon in bedrijf geweest. Twee, rond begin jaren 90. Maar wonen er überhaupt nog mensen? Nee toch? Nou, er aan. zit een straal van 35 kilometer om Tsjernobyl heen. En binnen die straal liggen nog een aantal dorpjes en daar wonen mensen. Hm. Die woonden er al en die hebben ervoor gekozen om er zelf te blijven wonen. Er zit ook een hotel binnen die veiligheidszone. En je kan er dus uh, gewoon veilig naartoe als. Nou, veilig is het nooit. Het is wel heel integrerend. Je neemt een, een klein risico. Maar um, ja, het, is, het is gewoon heel bijzonder om met eigen ogen te zien wat voor impact het heeft ja. gehad daar. Maurits Bouwman van Sovjetreizen.nl dankjewel. Heel graag. Tot ziens. En voor je desing, dank. Wat was ook weer in Namibië waar we al... Kolmanskop. Kolmanskop. Onthoud die naam. Ik ben wel naar Namibië geweest, niet daar. Net jammer. Nou, toch een keer doen. Ja, toch een keer doen. Floortje Nessing, dankjewel. Tot volgende week. Hoi. Nee, Vragger. Toch zeker de leuke wedstrijd. Meer dan het aanzien waard deze partij tussen AS Roma en Shakhtar uit Donetsk, Oekraïne. Want die laatste ploeg staat op een voorsprong van 2-1. De 35ste minuut. Een prachtig doelpunt van Douglas Costa, een Braziliaan. Hij is niet de enige in de selectie van de Oekraïners. Hij krijgt de bal. Een meter buiten het strafsomgebied en plaatst hem dan wat rechts voor de goal in de linker verre hoek. Een prachtig doelpunt waar de doelman van Roma, Doni, de vervanger van de eerste keeper... die normaal gesproken natuurlijk speelt en luistert naar de naam Sergio... die heeft daar geen enkel antwoord op en dus staan zeer verrassend de Oekraïners in Rome op een voorsprong. En dat ze dus al na 27 minuten, of al, maar na 27 minuten op een 1-0 achterstand kwamen door Perrotta... een hele snelle gelijkmaker van Jatsom. En Douglas Costa, dus met een prachtig doelpunt, een afstandsschot 2-1 voor Shakhtar. Exit Holland. Ja, van uh, het voetbal naar Exit Holland. Daar in Exit Holland bellen we natuurlijk iedere dag met een Nederlander die in het buitenland woont. Vanavond, Aletta André, die woont in India. Aletta, goedenavond. Goedenavond. En het is feest bij jou in je woonplaats Delhi. Um, want het is ja. de sterfdag van een Soefie-heilige. Wat ja, is dat? Ja, dat klopt. Uh, nou ja, dat is niet in heel de stad Delhi, maar in één uh, wijk, in Zuidwest Delhi, een hele oude wijk met Roli, waar het graf van deze, deze heilige uh, ligt. Mm -hmm. uh, en uh, dat festival is dus om uh, zijn graf heen. En er uh, komen heel veel mensen op af van, uh, nou ja, niet alleen het Delhi, maar uit, uh, uit heel het land, geloof ik. En nou is een, een, een Soefi is een, uh, een soort fakir, geloof ik? Uh, <laughs> uh, ja, nou niet allemaal, maar uh, nou ja, Soefi, dat is een, een, een kant van de islam... Uh, wat, wat uh, ja, ik geloof, wat spiritueler is. En uh, uh, de, de heilige, die is daar bekend om hun uh, verschillende wonderen. En de fakirs, dat zijn eigenlijk een soort monniken die, uh, die uh, leuke, ja, die door meditatie uh, helemaal interessante trucjes kunnen doen. Ja, precies. Want die monniken die, monniken die op dit feest afkomen, uh, de Soefi-monniken, daarvan zijn, ik, leg het ook, ik zeg het net verkeerd, daarvan zijn sommige fakir. Ja. Ja, precies. Nou, de, de, de monniken zijn er vaak en, uh, nou ja, de Fakiers en de heiligen waren dat vroeger eigenlijk ook. Um, die, uh, ja, de, de man die nu, uh, van wie het nu zijn dag is, die, uh, ja, die kon bijvoorbeeld een uh, maand lang op zijn kop in een put hangen. Dat soort dingen staat hij onbekend en daar uh, respecteert men hem voor. Waarom zou je dat doen? Hè? Vraag je <laughs> af. Ja... Uh, meditatie. Uh, oh, ik weet ja, het ook niet. <laughs> <Ja>. Maar <laughs> zie, je, zie je daar ook iets van terug uh, nu bij dat feest? Zijn er sommige mensen die dan ter ere daarvan op, op een spijkerbed gaan liggen of zo? <laughs> nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel echt spijkerbedden had verwacht en uh, mensen die zichzelf met dolken steken, dat soort dingen heb ik. Uh, ik weet niet of ik helaas moet zeggen, maar die uh, heb ik niet gezien. Mm -hmm. uh, maar wel, uh, nee, ik heb ik heb één iemand op zijn kop zien staan. Oh. Ja, dus het uh, zijn verschillende vormen van meditatie. Het, zijn, het schijnen allemaal verschillende sectes te zijn die hun uh, ja, verschillende dingen doen. En, uh, maar ze komen allemaal samen op dit festival, uh, ook al viert de een het anders dan de ander. En wat gebeurt er voor de rest dan? Is er muziek, dans, dat soort dingen? Ja. Ja, het is een soort van feestje eigenlijk. Er is heel veel muziek. Uh, Kawali heet een soort muziek. En uh, dat zijn eigenlijk uh, ja, losse zangen uh, voor de heiligen. En uh, nou ja, er wordt ook redelijk wat uh, gerookt hier en daar. Waterpijp, jontjes, je ruikt van alles. Oh. Um, de, gedanst. Ja, uh, Sommige mensen zie je zelfs een soort van, uh, ja, een soort van headbanger, zou ik het omschrijven, op de muziek. Okay. En... Uh, ja, en uh, nou ja, het wordt uh, gebeden ook. Dat voort er ook bij. En dat gebeurt er allemaal in die oude wijk in Delhi waar Aletta André ja. woont. Dankjewel en nog veel plezier vanavond. Bedankt. Oké, okay, gaan we naar Doei. Ragnar Niemeijer, want er is gescoord alweer. Het is een bizarre wedstrijd waarin de Oekraïners op een 3-1 voorsprong komen. De vierde goal in de Champions League in zeven wedstrijden voor Luis Adriano, die het uitstekend afrondt balverlies links achterin bij John Arne de oudspeler van Liverpool. Dan wordt de bal opgepakt aan de rechterkant van het veld door Douglas Costa. We zagen hem dus ook al scoren. Hij legt de bal breed en dan is het eigenlijk een koud kunstje voor de doelpunten te maken. Luis Adriano om Doelman Doni te passeren recht voor de goal en stift de bal er overheen en dan staan de Oekraïners na een 1-0 achterstand. Een minuut of vijf voor de pauze dus op een 3-1 voorsprong. En dat allemaal omdat er zojuist een mooie kans was voor Vuzinic. De aanvaller uit Montenegro aan de rechterkant van het veld was hij er doorheen. Krulde de bal vervolgens met links langs de verre paal. Dat voelde als tegelijkmaker. Die kwam er niet. Wel een 3-1 voorsprong voor de Oekraïners. Die nu zien dat er een bal naast gaat van de Italianen. Dat scheelt niet veel, maar wel genoeg. De poging van de Fransman Menes is dat. Dankjewel, dan nou, Gaan we naar Frank Willaert. Die zal wel palen dat hij niet bij Shakhtar Donetsk zit. Nee, eigenlijk niet. <laughs> toch? Er kunnen nog zoveel doppen te vallen. Je wilt toch altijd gewoon Arsenal-Barcelona kijken als je de kans krijgt. Een paar minuten tot de pauze nog. Barcelona leidt nog altijd met 1-0. Is ook beter. Heeft veel meer bal bezit En ook veel meer echt goede kansen gekregen. Sterker nog, heeft ook een doelpuntje gemaakt. Messi lag op de grond, maar lag buiten spel. Hij maakte hem wel, maar hij telde uiteindelijk niet. En Barcelona heeft nog wel een paar mogelijkheden gehad. door Via Pedro bijvoorbeeld nog. Maar Van Persie heeft ook een schietkans gehad. Wacht alleen veel te lang met uithalen. En daardoor was de kans eigenlijk weg. Dat is het probleem van Arsenal. Dat moet veel harder werken om zijn kansen te krijgen dan Barcelona. Doet. Barcelona speelt dus beter zonder bal. Verdedigt beter zoals dat dan uh, uh, heet. En uh, ja, Arsenal heeft gewoon veel meer moeite om die uh, snelle jongens van uh, Barcelona voorin, om dat allemaal bij te houden. En daardoor krijgt uh, Barcelona simpelweg meer kansen. Wilshire nu tussen drie Barcelona's in. Om maar even aan te geven hoe lastig het is. Dan zijn ze nog op eigen helft hoor. De man uit Londen zong nu dan. Eindelijk op de helft van Barcelona aangekomen. En dan verspeelt Nasri de bal. Wordt hij weer uh, heroverd. En kunnen ze doorgaan. Nas nu op de punt van de 16 richting het hoofd van Van Persie. Die kopt wel. Dan krijgt de bal boven op zijn hoofd. Kopt, kopt dus over de goal van Barcelona heen. Arsenal probeert het wel. Maar heeft eigenlijk net als vorig jaar gewoon veel te weinig grip op het spel van Barcelona om ze te kunnen tegenhouden. En dat is het probleem. Je moet eerst Barcelona tegenhouden. En daarna proberen zelf aan het voetballen toe te komen. En Arsenal is meer van het andersom. Namelijk meer van hetzelfde laken en pak dan Barcelona. Dus kun je stellen, Barcelona is sterker. En staat terecht voor dankzij die ene goal van David Bia. En 1-0 is het hier. Vlak voor de pauze. Oké okay Frank, dankjewel. En tot straks. En zo meteen het nieuws met Rachid Finch. En dan lees ik over Rachid likes unknown white mail. Dat is een film. Ja, het is flauw, hè. Ik Lees had het zelf Twitter. ook niet helemaal door. Nee, een mooie film, Dat lijkt is me een wel. film. Oké, okay. ja. ja, nee, dat dat dat, dat, dat even duidelijk. Precies. Half tien tijd voor het nieuws. Regie: Finch. Radio 1, Het NOS journaal.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 In slaap te vallen. Agnes Obol, en het nummer heet Just So. Radio 1, VNN Today. Ja, Dino S. is misschien wel de bekendste Nederlandse verdachte op dit moment. Hij uh, zou niet alleen opdrachtgever van een aantal liquidaties zijn... maar ook de baas van een bende die internationaal handelde... in heroïne, cocaïne, ecstasy, wiet en hash. Nou, vandaag ging het hoger beroep van start in deze drugzaak in de zwaar beveiligde bunker in Osdorp. Uh, Marnix van der Werven is een van Dino S. advocaten. Goedenavond. Goedenavond. Ja, um, je dag begon in de zwaar beveiligde bunker samen met Dino S.? Ja, uh, yeah, samen met uh, Dino S. en nog een heleboel andere advocaten en medeverdachten. En het gerechtshof en het Openbaar Ministerie. Ja. Um, vorig jaar, augustus, werd, werd hij opgepakt, Dino S. En toen zei de KLPD vol trots, we got him. Uh, en nou ja, uw cliënt cli cli cli cli cli cli cli is, is inmiddels wel uh, misschien wel de bekendste crimineel van Nederland. Wat vindt hij daarvan? Nou, die, die uh, zinsnede was inderdaad wel een onderwerpje vandaag. Want hij heeft een reputatie die, um, die niet, uh, zoals wij dan zeggen, gedekt wordt door de feiten. Als je kijkt naar de feiten, dan is er heel weinig terug te vinden van de reputatie uh, van Dino S. En uh, door dit soort dingen, doordat de politie dit soort dingen zegt, zoals We've Got Him, waarmee je hem met Saddam Hussein vergelijkt, en doordat ze hem nu weer in de bunker uh, dat proces willen laten doen, daardoor bevredig je die reputatie de hele tijd. Hè, en wordt hij alleen maar groter gemaakt dan hij is. Ja. Hij vindt dat niet fijn. Maar goed, um, even, even kijken naar waar hij van verdacht wordt. Hij staat, hij staat terecht in het liquidatieproces... omdat hij ach, achter sommige liquidaties zou zitten. Uh, handelaar Kees Houtman, kroegeigenaar eigenaar Thomas van der Bijl... zouden in zijn opdracht uh, zijn doodgeschoten. En sterker nog, er wordt gezegd... Dino S. is de grote baas van Holleder. Ja, dat is, uh, dat is natuurlijk een verdenking die hij heeft, maar dat is een hele dunne zaak. Die liquidatiezaak is gebaseerd op de verklaringen van een kroongetuige en een bedreigde getuige, dat is het wel zo'n beetje. Een andere uh, klant van mij, Sjaak D., die, uh, die stond voor hetzelfde terecht, die is inmiddels vrij. En een andere opdrachtgever, Ali A, die is inmiddels ook vrij. En daarvoor is het dus is niet voldoende meer om die mensen vast te houden. Dus ik denk dat het uh, bij Dino S dezelfde kant op gaat. Hmm. En de baas van Holleder, dat vindt hem al helemaal niet, want uh, zo ziet hij zichzelf niet en dat is hij ook nooit geweest. Hij kent Holleder wel, hè? Hij kent Holleder wel, ja. Ik ook. Ja. En wat is hun, wat is hun connectie, denk je? Nou, ze kennen elkaar uit Amsterdam. En uh, kijk, meneer Holleder is natuurlijk een bekende figuur in Amsterdam. En uh, die heeft in de tijd dat hij vrij was, heeft hij uh, heel veel mensen gekend. En uh, daar hoort uh, meneer S ook bij, maar om te zeggen dat het vrienden zijn, dat gaat veel te ver. Nee, maar ze hebben wel iets met elkaar te maken gehad. Ja, maar dat heeft hij met heel veel mensen gehad. Ja, maar niet met het doorsnee Amsterdam, hoor, volgens mij. Nee. <laughs> nee. Ik woon al 36 jaar, ik ben meneer Holleder nog nooit tegengekomen. Nee, maar dat is natuurlijk de discussie niet mee. Nee. Je kunt natuurlijk mensen kennen, je kunt met mensen in contact staan. Je kunt via, via mensen kennen, je kunt mensen tegenkomen, een keer een hand geven, een keer een kop koffie mee drinken. Maar dat betekent nog niet dat je vrienden bent. En en als u zegt uh, ze zijn goede vrienden, dan is, dan is dat in ieder geval niet het geval. Eerder heeft hij uh, acht jaar cel gekregen. Dino S, volgens de rechter. Uh, omdat volgens de rechter toen vaststond dat Dino S de speel was in internationale drugsbende. Dit is het hoge beroep. Uh, in, in eerste instantie bij de rechtbank in Haarlem... Uh, heeft hij acht jaar gekregen voor zeven feiten van de zestien uh, zaken die hem te lastig gelegd werden. Er zijn negen vrijspraken geweest en we proberen nu die andere zeven zaken ook nog weg te krijgen. En ik mm -hmm. vind dat ik daar hele goede argumenten voor heb. <laughs> ja, wat is het beste? Ja, nou, ja, het wordt een beetje een gewoonte, maar deze zaak draait ook om een soort van kroongetuige. Dat is een, een persoon die in, uh, in Duitsland vastzit en zelf heel veel stafbare feiten heeft bekend. En na uh, een tijd achtergekomen is dat het voor hem voordelig was om ook af en toe te zeggen dat Dino S. ook daaraan meedeed. Dat kan hij helemaal niet onderbouwen. Die uh, persoon in Duitsland en die heeft ook een grote beloning gekregen voor die verklaringen. En wij gaan die persoon uh, uh, uh, horen. We hebben het gerechtshof vandaag gevraagd om hem te mogen horen. En wel om hem te mogen horen op de zitting hier in Nederland. En dan gaan we eens even vragen waar hij zijn beweringen vandaan heeft. En ik denk niet dat hij dat kan onderbouwen. En als die meneer wegvalt, dan blijft er van het proces tegen uh, die S. niet zo heel erg veel over. U klinkt zeer overtuigd. Nou, dat ben ik ook. Dus u gaat voor vrijspraak? Ja, ik uh, wil het gerechtshof vragen, maar dat, dat, dat wordt pas in het najaar hoor. Want we gaan eerst nog allerlei getuigen horen om hem van alle feiten vrij te spreken. Goed, nou, uh, daar horen wij ongetwijfeld nog meer van deze zaak tegen Dino S. Uh, Marnix van der Werf, advocaat van Dino S. Dank u wel. Geen help. Duurzame bloemist. Duurzame. duurzame bureaus. Duurzame koffie. Duurzaam. Duurzaam project. Duurzaamheid. Duurzaam inkomen. Duurzame producten. Duurzaamheid. Ja, duurzaam ondernemen. Duurzaam innoveren. Duurzaam hout. Duurzame rookworst. Duurzame energie. Duurzaam is overal. Maar wat is duurzaam nou eigenlijk? En nog belangrijker, waarom hebben we het er inmiddels al jaren over, over de duurzaam? Jacqueline Kramer die is hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Universiteit van Utrecht. En ze was natuurlijk ook minister van Vrom in het vorige kabinet. Goedenavond. Ja, goedenavond. U houdt zich tegenwoordig weer bezig met dat hoogleraarschap duurzaam ondernemen. Maar ja, dat, dat woord duurzaam hè, dat is, toch, dat is toch behoorlijk aan inflatie onderhevig. Ik weet het eigenlijk ook niet meer zo goed inmiddels. Wat is nou duurzaam? Het vinden van de balans tussen het ondernemen in economische zin, in sociale zin... En in ecologische zin. Ja, dus iets, iets, goed voor het milieu, goed voor de mensen en altijd ook nog iets oplevert. Daar komt het eigenlijk ja, op neer. Ja. Ja. Maar dan wil ik even een klein stukje terug in, in uh, het verleden, 2008, toen was er eigenlijk een moment waarop iedereen bezig was... met het veranderen van de wereld in een, in een duurzame wereld. He, dat was, de economie was in elkaar gestort. Obama was net president geworden van Amerika. Uh, u was minister van FOM, ook niet heel belangrijk. En er was een soort algeheel gevoel van... er komt verandering. En We zouden allemaal in elektrische auto's gaan rijden. En, en de stroom zou vooral worden opgewekt uit, uit, uit de zon en de wind en de zee. Mm -hmm. En we zouden veel minder olie gaan gebruiken. En nu rijk vandaag van Amsterdam naar Hilversum en denk nou ik zie toch verrekt weinig elektrische auto's. Is ja, maar het denk een je dat dat mij? Mij in, nee nee, maar denk je dat zoiets in een, uh, een jaartje gebeurd is? Dat is een enorme overgang naar een heel ander soort economie. He, en uh, wat uh, natuurlijk het geval is, dat een heleboel bedrijven die nog in de oude economie hun centen verdienen, dat die uh, toch gaan tegenstribbelen als er hele nieuwe spelers komen die een andere economie willen. Dus we zitten nou op een breukvlak eigenlijk van twee eeuwen. De 20e eeuw. Dat, wat, dat was de eeuw van de industriële uh, ontwikkeling met het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals uh, aardgas en kolen. En nu zitten we in de 21ste eeuw. En dat zal een. Uh, een economie zijn waarbij we uh, spaarzaam gebruik maken van energie. Veel meer op duurzame energie uh, onze uh, behoeften zullen voorzien. En mm. ook uh, de uh, grondstoffen die zullen uh, veel uh, ja, spaarzamer gebruikt worden... en in ja. de kringloop gehouden worden. D dat is de richting. Maar kijk, dat zijn natuurlijk gigantische verschuivingen in de economie. Ja. Maar er zijn een heleboel signalen dat het wel die kant op gaat. Maar dat gevoel van toen, dat gevoel van, zeker toen, toen Obama-president president wordt, van uh, de wereld wordt groener, wordt duurzamer, Amerika wordt duurzamer. Dat gevoel is een beetje weg. Het lijkt alsof, ja, dat alsof zegt het momentum u. weg is. Dat zegt u, uh, maar als je uh, bedrijven vraagt... Uh, waar ben je mee bezig? Mm. Dan zeggen ze allemaal dat het uh, begrip duurzaam... niet meer weg te denken is uit hun bedrijfsvoering. Hè, die, uh, de bedrijven die hebben het wel begrepen. Ja. Die, die maar geef eens een voorbeeld dan. Wat is oh, bedrijf? Er zijn, er zijn legio-voorbeelden. Uh, individuele bedrijfsvoorbeelden zijn bijvoorbeeld een bedrijf... ik zal geen namen noemen, want dat mag geloof ik niet... maar uh, een tapijtfabrikant die tapijten maakt... waar in principe uh, alle grondstoffen die gemaakt worden en na gebruik van de tapijt weer terug kunnen worden gebracht in de kringloop... en weer als grondstof kunnen worden hergebruikt. Uh, een uh, ander voorbeeld is natuurlijk de enorme uh, hoos van lokale duurzame energiebedrijven die ontstaan in het land. Uh, een ander uh, voorbeeld wat niet alleen maar één bedrijf uh, omvat, maar eigenlijk een hele groep bedrijven is uh, een initiatief dat heet Cirkelstad. En uh, ja. ik ben burgemeester van die stad, fictief dus. <laughs> ja. Maar het principe is dat? dat is uh, in uh, Rotterdam gestart, ja. uh, heeft een uh, woningcorporatie gezegd. Laten we nou eens kijken hoe we alle uh, huizen die we slopen... dat we die zo duurzaam slopen met een sloper die dat dus doet... dat we met een verwerker, die dus ook in het uh, project zit... Mm -hmm. uh, de uh, grondstoffen eigenlijk weer terug kunnen brengen... Als we, en dus weer gebruiken voor het bouwen van een nieuw huis. En dan wordt ook nog uh, de ROTEP in dit geval, de reinigingsdienst daarbij betrokken... en die leidt ook nog de mensen op om dit soort werk te doen. En dat zijn eh, mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt... dus lang werkloos zijn... en op die manier weer gewoon aan een betaalde baan geholpen kunnen worden. Nou, dat soort initiatieven, daar sta ik dus heel erg achter... omdat dat laat zien dat het gaat om economie, om milieu en om het welzijn he, van de mensen, dus arbeidsplaatsen. Ja. Ik wil het even uh, wat kleiner, even persoonlijk. Hè. Ik denk ook wel, nou, ik wil heus wel uh, mijn steentje bijdragen... en als ik een nieuw jurkje koop, dan, uh, dan zou ik heus wel graag willen... dat dat duurzaam geproduceerd is. Maar ik weet het niet zo goed. Ik weet niet zo goed waar ik dat aan kan zien. En als ik uh, mm -hmm. wat potjes in, in de supermarkt in mijn karretje gooi... Dan, uh, ja, dan ga ik ook niet op elk potje kijken waar het vandaan komt... en hoe het geproduceerd is en, en wat de arbeidsomstandigheden waren enzovoort. Uh, kan dat niet allemaal wat gemakkelijker? Nou, daar heeft u wel gelijk in uh, dat het soms een weerwaar is, zeker als je in de supermarkt staat, om dan te weten wat is nou verstandig om te kopen. Het wordt wel steeds zichtbaarder, maar als je naar een supermarkt in, uh, in Frankrijk of in Duitsland gaat, heb je er helemaal geen moeite mee. Want dan heb je gewoon duidelijke schappen waarin alles staat wat, uh, wat ja. duurzamer of biologischer is. En waarom dus, hebben wij dat dan niet? Nou, omdat we in dat opzicht nog wat achterlopen, maar ik moet zeggen dat de uh, supermarkten wel uh, flink aan het bijtrekken zijn. En uh, neem bedrijven als Unilever, die loopt voorop in de wereld om te zorgen dat we over 30, 40 jaar eigenlijk gewoon op een hele andere leest ons voedsel schoeien. Dus ik, de, die beweging is gaande. Maar ik geef toe, zeker als het gaat om individuele producten. Eh, zeker zonder stekker, want dat is nog makkelijker te zien. Hè, wat wat uh, veel energie gebruikt, nou, dat haal je zo uh, van, hè, af van, van, de, <laughs> toch, van, van het kaartje. Ja. Dat is niet het probleem. Nee. En daar hebben ze ook nog mooie uh, symbolen bij. Hè, wanneer, dat, dat, dat, dat kent u wel. Uh, het probleem reist inderdaad wanneer u uh, naar een winkel gaat... Uh, en, en uh, kleren wil kopen enzovoort. Ja, of, of bijvoorbeeld levensmiddelen. En we Even wat gevraagd aan een schrijver, Roland Dwong van het boek Het, uh, het Supermarktparadijs en bekend ja. van het programma Keuringsdienst van Waarde. Ja, hij hebben, is mij bekend. Ja, we, en we hebben hem gevraagd um, wat hij nou graag... op bijvoorbeeld een potje pindakaas zou willen lezen. Wat ik wel graag zou willen zien... is dat je op het etiket zou kunnen zien... hoeveel energie het gekost heeft... om die pot pindakaas te produceren. En dat is natuurlijk wel interessant... omdat een levensmiddel zelf heeft... natuurlijk een, een bepaalde energiewaarde. En als je dan op het... ...etiket kan zien dat het zeg maar gewoon honderd keer zoveel energie kost om dat voedingsproduct te maken... ...dan dat het voedingsproduct oplevert, dan kan je natuurlijk een beetje achter je oor gaan krabben van... ...nou, uh, uh, klopt dat eigenlijk wel? Zijn we, zijn we daar wel uh, goed mee bezig? Ja, lijkt me heel helder. en goed idee. Of niet? Ja, nou hoe simpeler hoe beter. Want uh, je mag niet van uh, de burgers verwachten dat ze elk potje wat ze in de supermarkt kopen, dat ze dat voortdurend uh, eerst helemaal moeten gaan lezen voordat ze het aanschaffen. Maar wat ik daarnaast nog wil zeggen... we hebben natuurlijk ook grote klappers die we kunnen maken... als mm -hmm. gewoon naar ons eigen huis kijken. Want wij verspillen nog ontzettend veel energie... door de manier waarop we ons huis verwarmen. En ook hoeveel onnodige stroom we eigenlijk gebruiken... die, die, die, die gewoon helemaal niet nodig is om te verbruiken. Sluipstroom. Ja. Dus als je dat al bekijkt... dan scheelt het ook ontzettend veel in je portemonnee. En ook in het energiegebruik... Gebruik. Dat zijn eigenlijk veel grotere klappers nog die, die we meteen kunnen maken en die iedereen snapt. Ja, en dat betekent dus toch als je naar bed gaat, gewoon alles uitzetten. Wil je computer doe je meestal wel uit, maar ook dat rode lampje van je tv toch ja. uitzetten. En, maar dus, dat is ja. zoveel werk. Dan moet ik ah, tien minuten op. bezig als ik al die... Nee, uh... maar je, je hebt tegenwoordig daar prachtige, uh, uh, hele uh, simpele schakelaars voor. Ik ja. heb ze hier zelf ook. En dan uh, in één klap is alles uit. Ja, dat, bij mevrouw dus... Kramer: is s nachts, er brandt geen lichtje meer. Uh, nou, alleen nog uh, van mijn uh, antwoordapparaat, geloof ik. Ah, ah <laughs> ja, ja. die wel. Ja. Ja. Ja. Gaat u het nog meemaken dat, dat, dat de meeste mensen in elektrische auto's rondrijden? Nou, in de meeste mensen in elektrische auto's, ik denk dat dat toch wel 2030, 2035 is. Ja, uh, ja dat maar... wel halen dus. Uh, die kant zal het geleidelijk op, aan opgaan. En het hangt dus wel af van uh, wat we ook vanuit de overheid voor, voor steun daarin krijgen. Niet financieel, zeg ik er nadrukkelijk bij. Want er zijn allerlei vormen om uh, ontwikkelingen te sturen. Maar ook wat er internationaal gebeurt. Hè. We zijn natuurlijk gewoon één kleine wereld. En uh, als je ziet wat er, de grote problemen voor aanpak vergen. Dan, dan helpt het niet als wij het hier alleen in Nederland doen. Dan zal het ook internationaal moeten. Ja. Dank, um... Jacqueline Kramer, nu hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Universiteit van Utrecht. En voorheen natuurlijk minister Van Vrom in het vorige kabinet. Dank u wel. Dag hoor. Zometeen Joost Vellings van de NOS over dat televisiedebat bij Pauw en Witteman... waar alle kopstukken van de politiek zijn. Kerk heet hij. a.k.a. natuurlijk. Whalen, Wicked Way. BNN Today. Ja, de afgelopen anderhalf uur gingen politici elkaar te lijf in een tv debat van de Varen voor de provinciale verkiezingen. Alle grote partijen behalve de PVV waren aanwezig. En dat klonk allemaal zo. Iedereen, Het is een schil. Een Iedereen. verschil. een verschil. ...tussen de Partij van de Arbeid en de VVD in dit punt is... ...dat is dat wij de rekening nu willen betalen... ...en de PvdA het grootste deel daarvan gewoon uitstelt... ...en in feite onze kinderen laten betalen. Dat noem ik pas echt oneerlijk. Ik snap dan wel, het Malieveld is niet geschikt... ...voor een hele partij Rolls Royce's, Jaguars en Bantus. Dus dat doen je vooral niet Joost Villings, parlementair verslaggever voor de NOS. Die volgt het. Joost, goedenavond. Ja, hallo. Ik las wel iets op Twitter van als, uh, als Roemer nou maar niet zo links was... als dat hij grappig is, dan had ik wel op hem gestemd. Ja, ja, Emiel Roemer heeft uh, bij de Kamerverkiezingen... vooral naam gemaakt in, in debatten door uh, leuk uit de hoek te komen. Ja, dat uh, lukt hem deze keer ook weer. Maar daarnaast probeert hij ook vooral inhoudelijk te zijn, hoor. En dat lukt? Ja, ook dat lukt hem, <laughs> hoor. Ja. Oké, okay, gelukkig. En, en uh, wat ik zo hier en daar op Twitter lees... Uh, is dat Cohen het uh, goed doet... Nou ja, wat je, wat je merkt. Ik, Cohen uh, ja, was natuurlijk een, een bestuurder, een burgemeester die bij de afgelopen verkiezingen uit die veilige omgeving werd gerukt. En toen moest hij in één keer uh, Tweede Kamer politicus zijn. En, uh, ja, hij is van de generatie die, die anders debatteert. Maar inmiddels loopt hij hier een, een halfjaartje rond. En heeft hij kunnen oefenen? Is hij die, is die feller en alerter geworden? Hij is een beetje, een beetje opgevoerd, dus hij komt nu beter uit de verf. Je ziet bijvoorbeeld ook bij, bij Hermans en bij, bij Brinkman, van dezelfde generatie, dat die er nog wat meer moeite mee hebben. Die hebben eigenlijk het, hetzelfde syndroom waar Cohen bij de vorige verkiezingen uh, last van had. Dat hebben nu deze twee heren. Hoewel ze vanavond een stuk beter uit de verf kwamen... dan bij de eerdere twee debatten. En hoe vind je het, vind je het verder? Gaat het er hard aan toe? of? Nou, dit debat was wat, wat zat wat meer leven in. Het komt ook omdat er uh, publiek bij was wat uh, mocht joelen en, en klappen. Uh, daardoor was het allemaal iets feller, ontstond er uh -huh. iets meer sfeer. Uh, maar het, is, het heeft nog niet de felheid van een Tweede Kamerverkiezing. Dat, dat, en dat het zit niet alleen in dit debat, dat proef je eigenlijk in de, in de hele campagne. Ik weet niet hoe, het jou, uh, zeggen, hoe jij het ervaart in jouw omgeving... maar ik heb ook niet het gevoel dat deze verkiezingen... op dit moment nou heel erg leven bij mensen. Nee. Nee, ja. nee, nee, nee niet, niet heel erg. Maar ja, dit is natuurlijk gewoon je democratische plicht om te gaan stemmen. Hè? Afgezien daarvan. Ja, dat, dat, dat doe ik ook wel. Ja, jij wel, maar heel veel <laughs> mensen waarschijnlijk niet. Is er een winnaar wat jou betreft? Uh, nee, dat vind ik ook altijd heel lastig. Want vaak is het ook zo dat als, als onderzoeken naar zo'n debat kijken... dat mensen vaak uh, iemand als winnaar aanwijzen waar ze eigenlijk sowieso al een beetje voor zijn. Okay, nou ja, en dat goed. was sowieso, Mariste de Hond zat ook bij het debat... en ja. die pelden af en waren stellingen. Die mochten de partijleiders dan zelf kiezen. En over het algemeen uh, werden de stellingen van de oppositie... Daar, daar was het publiek het meest mee eens. Maar toen Mariste de Hond zei ook... het blijkt dat naar dit debat veel linkse kiezers kijken... dus dat was ook niet zo verrassend. Dus het was vooral een debat voor, voor links-Nederland. Oké, okay, dankjewel. je wel, Joost Vullings. Frank Wielaar dan, Arsenal Barcelona, hoe is het daar? 10 minuten na de pauze en nog steeds 1-0 voor Barcelona na een prima eerste helft. Waar we uitstekend hebben kunnen genieten van het goede spel van beide ploegen trouwens. Want Barça staat dan wel voor. En heeft wel een paar hele goede kansen ook nog om zeep geholpen. Maar ook Arsenal, hoewel het minder balbezit had, heeft een paar hele goede dingen laten zien. Bijvoorbeeld Wilshire, de jongeling, pas 19 jaar op het middenveld. Engelse jongen, die speelt uitstekend tot, uh, tot nu toe. Daar komt Barcelona weer even opletten. Xavi, een balletje naar de rechterkant. Naar... Uh, uh, Alves en dan proberen natuurlijk uiteindelijk uh, Messi of Bia te bereiken. Maar uiteindelijk zijn we dan weer aan de rechterkant uh, beland. En heeft Barcelona nog altijd balbezit via Busquets met Fabregas in de achtervolging voor uh, Arsenal. En het duel uiteindelijk gewonnen door de aanvoerder van de Engelsen. En dan kan Arsenal er weer uitkomen. De tweede helft wordt, ja, is weliswaar nog steeds voetballend. Heel leuk om naar te kijken. Maar het ontbeert een beetje kansen. Misschien dat er nu een aankomt via Wolcott. Wolcott aan de linkerkant van het veld. Abidal tegenover zich. Paas geven. En dat is dan het probleem van Arsenal. Wordt weggewerkt daarvoor bij Max Maxwell. Zonder dat er iemand in de buurt is. En ook de tweede voorzet van Wolcott wordt daar gewoon weggewerkt. Nasserie nu aan de rechterkant schiet er dan maar eens. Ja, het zou het eens een keer proberen. De bal gaat hoog over. De goal van Barcelona. Het was een aardige aanval van Arsenal. Daar werd het ook wel een beetje tijd voor. Het is nog steeds 1-0 voor Barcelona. Zou die coach weten ook weer van Arsenal? Arsene Wenger. Zuur gezicht. Ja, dat heeft hij altijd hoor. Zelfs als hij wint kan hij heel zuur kijken. Nou, zo erg heb ik hem nog nooit gezien. Goed, Ragnar niet meer. Meijer dan. De AS Roma, Shakhtar Donetsk. Ik ken er nog wel eentje met een zuur gezicht. Dat is de coach van AS Roma, Claudio Ranieri is de naam. Hij stond al onder grote druk. En die druk is na de 3-1 bij rustenstand die nog steeds op het bord staat. Natuurlijk alleen maar groter geworden... Er wordt 10 minuten gespeeld in de tweede helft van de wedstrijd. Roma probeert het wel. Het levert nog geen uitgespeelde kans op. En de grote pechvogel van de eerste helft. Hij liet zich de bal zo uit de voeten pakken. Glee eigenlijk uit. John Arne Riese, de linkerverdediger van Roma, is vervangen. De trainer greep meteen in Claudio Ranieri en bracht Paolo Castellini binnen de ploeg. Maar het zou wel eens zo kunnen zijn dat het ongeveer ook de laatste daad van Ranieri is. Want als dit vanavond zo blijft... Als het uh, zicht op het volgende, uh, de volgende ronde van de Champions League vertroebelt, dan zou Ranieri morgenochtend wel eens uh, ontslagen kunnen zijn. Drieën de achterstand, toch wel natuurlijk dik een half uur te spelen. Daarmee is het einde gekomen van deze uitzendingen van BNN Today. Morgen zijn wij er niet, nee, wij zijn er vrijdag weer. Uh, wil je wat leuke filmpjes, ook van achter de schermen... en van uh, verslaggever Jos Kreugel, ga naar bnntoday.nl. En um, nou, dan zijn wij er verder vrijdag weer. En nu meteen, zo meteen langs de lijn met Robert Meder, vermoed ik zo. Ja, dat is met Robert Meder. En natuurlijk ook uh, gaat het verder met de wedstrijden Arsenal-Barcelona en Azeroma Shakhtar Donetsk, Of hoe je het ook uitspreekt. Iets uit de Oekraïne. Nou, dag, tot morgen.